8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Grote communicatiestoring rond Rotterdam. Noorse politie maakt explosieve brijvik onschadelijk... en de Europese Commissie wil schonere pleziervaart. In Rotterdam en omgeving is een grote communicatiestoring. De communicatiesystemen P2000 en C2000 functioneren niet goed. Dat komt door een storing bij KPN. Daardoor werken onder meer de portofoons van de hulpdiensten niet goed. Vooral de communicatie tussen de meldkamer en de hulpverleners op straat verloopt slecht. KPN hoopt dat de problemen binnen een half uur zijn opgelost. Steeds meer verbindingen zijn inmiddels hersteld. De hulpdiensten gebruiken voorlopig mobiele telefoons om contact met elkaar te houden, maar KPN zegt dat ook het telefoonverkeer last van de storing heeft. Ook 112 is minder goed te bereiken. De vrijwillige posten van de brandweer en de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij in de regio zijn vanwege de storing bemand. Het vervoerbedrijf, de RET, heeft uit voorzorg de metro stilgelegd. Trams en bussen rijden wel, maar niet volgens dienstregeling. En waarschijnlijk gaat de metro in Rotterdam over 10 minuten weer rijden. Het zal nog even duren voordat hij weer volgens dienstregeling rijdt.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 Eind vorig jaar leidde de strijd tussen de vakbonden en PostNL hoog op en waren er zelf stakingen. De discussie ging toen vooral over de meer dan 2000 gedwongen ontslagen.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 In het noorden van Kosovo is een politieman omgekomen bij gevechten met Servische betogers. Gisteren werden speciale politieeenheden naar twee grensovergangen tussen Kosovo en Servië gestuurd om ze te bewaken. De Servische minderheid in het noorden van Kosovo gebruikt die grensposten om spullen uit Servië te smokkelen. De politie werd tegengehouden door protesterende Serviërs en daarbij werd de agent geraakt door een granaat.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 FC Twente is de derde kwalificatieronde van de Champions League goed begonnen. In de thuiswedstrijd versloeg de ploeg van trainer Adriaanse de Roemenen van Vaslui met 2-0. Bij Rus stond het al 1-0 door een strafschop van Mark Janko. Hij maakte in de 57 e minuut ook het tweede doelpunt voor Twente. En de return in Roemenië is volgende week.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 ANEB ah Verkeersinformatie. Op de A7, Hoorn richting Zaandam, staat file tussen Purmerend en Knoop in Zaandam. 7 kilometer, dat komt door een ongeluk op de A8. Zaandam richting Amsterdam, staat tussen Zaandijk en Osaan 2 kilometer, de rechterrijstrok is dicht. Met jouw energieverbruik kun je heel Nederland voorzien. En het woord besparen ken je alleen van je manager? Wacht niet langer en pak het aan.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Geert Wilders twittert vanochtend... dat zich Nederland een politiek slaatje wil slaan... uit de aanslagen in Noorwegen. We praten erover door met politicoloog Jean Tilly. En de problemen met de communicatieverbindingen... in grote delen van Zuid-Holland... zouden snel opgelost zijn. Dat zegt KPN. De metroreizigers in Rotterdam die zitten daarmee mee. Dadelijk het laatste nieuws over de verbindingen... en ook het rijden van de metro. Dat is wel reden om wat meer informatie te vragen. Bijvoorbeeld aan de burgemeester van Rotterdam. Ja, de burgemeester van Rotterdam. En nu aan de telefoon, meneer Aboudvalop. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan kunt u even eerst ons maar op de hoogte brengen? Hoe is de situatie op dit moment? De situatie herstelt zich uh, voorspoedig. Uh, uh, rond. Uh... Uh, half acht waren de verbindingen voor C2000, dat is het systeem waarop de politie uh, aangewezen is voor de communicatie. En P2000, waarop de rest van de hulpverleners aangewezen is, inclusief de metro, zijn uh, hersteld. Um, en um, inmiddels uh, is het zo dat um, uh, wij de metro hebben laten rijden om te testen of datgene wat de KPN ook aangeeft, inderdaad, dat die metro kan rijden op een veilige manier. Dat nou, de RIT besloten heeft een aantal lege uh, metrostellen te laten rijden. om het ook te uh, checken. En we hopen dat het binnen een half uur tot een uur. ook inderdaad zo is dat de, de metro ook met de volle passagiers kan, uh, kan rijden. Oké, okay, nou dat is goed nieuws. Het, het, het meest zorgelijke vonden wij dat de hulpdiensten niet goed konden communiceren met elkaar. en dat 112 niet goed bereikbaar was. Hoe is het daarmee gesteld? Want het probleem was dat de lijnen niet betrouwbaar waren. Nou, 1.1.2 is uh, nooit uit de lucht uh, geweest. Dat geldt ook voor het, uh, voor het Noordnet. Nou, er is nooit iets uit de lucht geweest, maar de lijnen waren niet betrouwbaar, begrepen wij. Ja, um, er is uh, iets misgegaan, uh, begrepen we voorlopig van KPN rond de klok van 1 uur nachts bij reguliere onderhoudswerkzaamheden bij ons hier in Zuid-Holland. Uh, in ons uh, verzorgingsgebied uh, met enige uitstraling ook naar Zuid-Holland-Zuid, -Zuid, Dordrecht en terecht steden. Wat daarvan de oorzaak is, weten we niet. Het was gewoon reguliere onderhoudswerkzaamheden. En het is redelijk uh, een grootschalige storing geworden bij ons in het gebied. Met als gevolg dat wij uh, ons genoodzaakt hebben gevoeld om uh, griep uit te schrijven. Dat is een vrij grootschalige... Een regeling waarbij heel veel diensten worden opgetrommeld, ook als dat midden in de nacht En vandaar dat we de afgelopen uren bij elkaar hebben gezeten om de noodzakelijke voorzieningen te treffen. Dat betekent ook dat die voorzieningen die getroffen zijn ook voorlopig eh, in de lucht blijven. Dat betekent dat eh, kazernes eh, van de brandweer eh, bemenst zijn, dat politiebureaus bemenst zijn en dat overal op cruciale plekken in de stad Rotterdam ook eh, politie en andere ordendiensten beschikbaar zijn. Wij heffen dat pas op het moment dat er ook werkelijk zekerheid is dat alle verbindingen stabiel zijn in de loop van de ochtend. Nou, meneer... Hoe precair was het afgelopen nacht? Want we uh, kregen toch ook berichten binnen dat uh, mensen zeiden... nou moet er even niks misgaan. Uh, 112 was uh, gewoon bereikbaar. Dus ja. uh, het noodnet. Mensen konden gewoon het, uh, het reguliere Maar het, uh, het gaat, gaat natuurlijk vooral over de communicatie... tussen de meldkamer en mensen op straat. De brandweer, de politie. Ja, nee, dat is uh, zeker. Als C2000 uh, uitvalt, uh, hebben we een probleem. Maar het uh, mobiele gsm-verkeer was in de lucht, dus hulpdiensten uh, konden gewoon met gsm-telefoons met elkaar bedden. En zoals je weet, zijn alle diensten van verschillende soorten verbindingen uh, uitgerust. Dus niet alleen het C2000-systeem, maar ook de mobiele ja. telefonie ja. Neem niet uh, weg dat ik dit een ernstige zaak uh, vind als voorzitter van de veiligheidsregio. Uh, dan zal ik ook bij KPN uitgebreid om rapportagevragen rapportage vragen om te weten wat er nou precies hier aan de orde is. Meer ook omdat het gewoon onhoudswerk is, is ja. geweest. En wij begrijpen dat, Terg, uh, hebben we gehoord van KPN... en van de, de, de, de baas van de Veiligheidsregio Rotterdam... dat er geen alternatief is, dat er geen back-up-netwerk is voor zo, op zo'n moment. Is dat niet vreemd? Nee, dat is, dat is altijd zo geweest. De discussie hebben we ook gehad uh, toen uh, met de uh, Hoek van Holland de afgelopen uh, jaren. Ja. Uh, we hebben één uh, C2000-systeem in Nederland, en dat is, dat is één. En als dat, dat uitvalt, hebben we nog het noodnet... Uh, uh, en daarna hebben we een gsm-telefonie, maar zo hebben we het in Nederland met elkaar uh, georganiseerd. Uh, we hebben één C2000-systeem voor alle hulpdiensten in Nederland. Dat is geen reden, ook dit weer, om dat eventueel aan te passen. Nou ja, euh, euh, laten we ervoor zorgen dat het ook goed functioneert. En dat er, als het uitvalt, dat je ook maatregelen kunt, kunt treffen. Je kunt natuurlijk nooit verhinderen dat zo'n systeem, ook als je dat weer zou hebben... dat die niet uit zouden kunnen vallen. En wat, wat je ziet is dat de systemen zo met elkaar verbonden zijn. En in dit geval hebben we ons ook al gevraagd hoe zit dat met eh, de werkzaamheden in de haven. Zal de scheepvaart daarvan hinderen onderwinden. Omdat alle systemen met elkaar vervlochten zijn. Dat ik zelf nog geen zekerheid heb over eh, de rest van, van, van, van, van de verbindingen. ik heb ook aan KPN gevraagd... van. Um, doet het uh, pinbetalen in de stad, doen uh, alarmsystemen in de stad nog bij verschillende bedrijven. We hebben zoals je weet hier raffen die uh, mm. nogal uh, kwetsbaar uh, zijn. Dus we zijn nog verder allerlei vragen aan te stellen over uh, de, de, de werkzaamheden van de verbinding op allerlei andere gebieden. En voorlopig beantwoordt uh, KPN vanaf half acht dat al die verbindingen werkzaam zijn. Nou, we wachten dat af. Burgemeester Aarboetade, veel goed aan het Dank u dan. Dank. Voor de aandacht. Dan naar metrostation kralingse in Rotterdam... staatsverslaggever Marno Remmers. Uh, Mino, het zal allemaal weer op gang komen binnen afzienbare tijd. Zie jij al lege metrostellen voorbij komen? Nee, wel een uh, machinist volgens mij, of een conducteur. In ieder geval iemand met een RET-jasje aan... ging net uh, onder het rood-wit plastic door... Er zijn linten gespannen over de poortjes heen, zodat je niet kunt inchecken. En daar hangt ook een lichtkrant boven die poortjes. En daarop staat dat door een regionale storing van het KPN-netwerk. Er ging metroverkeer, rijdt de eh, rijdt. En van de Kapelsebrug zijn er andere bussen. En dit is een meneer die reizigers die hier aankomen met de bus uitlegt hoe ze dan moeten gaan. Ik ga naar Kapelsebrug. En nu wat ik ga doen, heb ik een bus in uh, voor een lekkerkerk. Uh... Dit soort conversaties dus bij de deur. Waar moet u naartoe, mevrouw? Ik ga naar Oké. Okay. Dus u moet een uh, metro hebben ook? Ja, maar uh, er is geen metro vandaag. Nou, strakjes misschien weer, hè? Ja. Net was er een buschauffeur die zei... ik ben uw enige alternatief. Ze zei het ook een beetje trots. Eigenlijk wel, terwijl ze in de pendelbus zat. RT laat speciaal pendelbussen rijden hier vanaf Kralingse Zoom naar onder andere het centrum van Rotterdam. Zodat mensen toch, als ze hier aankomen met hun regionale bus... door kunnen naar het centrum. Maar het kost natuurlijk wel uh, meer tijd. Wat u er iets wijze van, meneer? Ongelooflijk. Ongelooflijk. Zeg eens, en nu mensen gaan werken... Geen informatie. En nu wat ze zeggen, ze zeggen: Ja, ga maar pakken een bus. Ik heb een andere bus, uh, 20 over 8. Ja, is niet van RT. Nee, u bent al heel veel te laat nu. En nu? Als heb ik niet mijn bus? Ik wacht één uur voor uh, gaan te werken. En uh, ja, uh, ongeveer 1 uur en 20 minuten te laat voor mijn weg. Kijk, dat is toch vervelend voor de mensen. En dat komt er allemaal door dat er weliswaar wel metrotreinen zijn... en ook wel bestuurders en conducteurs, maar dus die systemen niet kunnen rijden. Dat komt omdat dat communicatiesysteem een digitaal systeem is... waarbij die, die metrostellen uh, ook voor de veiligheid allemaal met elkaar in verbinding staan. Je moet het zien als een soort mobiel telefoonnetwerk. Het werkt eigenlijk hetzelfde. Het is een soort cellular system. Hè? Een, een digitaal systeem waarbij al die posten op elkaar zijn aangemeld. En als dat wegvalt, omdat zenders het niet doen... Of of een andere storing, ja, dan kunnen die uh, verschillende portefoons, die communicatiesystemen elkaar helemaal niet vinden. En dan is het gevaarlijk, zegt de RET, om door de metrobuizen ondergronds bijvoorbeeld uh, te reizen, zeker in het centrum van Rotterdam. Als er dan wat gebeurt, dan kun je helemaal niks meer. Ja, en dan staat hier een meneer van de RET... En die doet zijn opperste best om het uit te leggen. Overigens in een lucht van vers gebakken broodjes hier op Kralingse Zoom. Dat dan weer wel. De overs doen het gelukkig wel. Maar de metro, ja, gaat ze even voorzichtig vragen of dat de RET-man weet wanneer het weer gaat rijden? Weet u dat een beetje? Nee, dat is nog niet bekend. Nee. nee. Wel dat er test, test, testritten plaatsvinden, begrijp ik. hè? Er vinden wel testritten plaats, ja, met de bussen. Ja, dus voorlopig nog even de bus. En met tram 7. Ja. De tram rijdt wel gewoon, hè? Tram 7, alleen. Tram 7. Van die is wel bekend, van andere trams, weet ik. Hebt wel. u nou ook zo'n portofoon die het niet doet? Uh, de mijne, die doet het wel, hoor. Doet u? Ja, laat het horen dan. Kan, kan u iets oproepen? Want dat zou dan niet moeten werken. Maar hij doet het dus wel, zegt u. Hij pakt hem er even bij. Want dit is dus het systeem wat dan niet zou moeten werken. Kijk, even het displaytje kijken. Hij staat aan. Ja, ik zie hoe we dat wel allerlei posten ontvangt. Het zou langzaam weer allemaal in de lucht moeten zijn, maar. Ja. Even proberen. Ja. Nou, wat is even live-test op de radio? Ja. Nou, we hebben ook wel eens problemen hoor, met zenders. Nee, bijna nooit. Nou, De 394 ja, de de aan de Kralingse zoom. Dit was een test over. Nou, hij sluit hem duidelijk Oké, okay, uh, ik heb u hier vandaan ook goed uh, ontvangen. Het was We maar... zijn er blij mee, hè. Het komt er allemaal in de lucht. Dat is wel te merken. Benieuwd wanneer het, ja. het metrostation hier in Kralingse Zoom weer open gaat. Myno Remmers hey. dus bij Kralingse En u weet het, daar vandaan moet u tram 7 hebben. Daar gaan we even langs onze correspondenten. En we spreken hoogleraar politicologie Jean Thierry... over de toon van het immigratiedebat in Nederland en de omringende landen. Dit natuurlijk naar aanleiding van de gebeurtenissen in Noorwegen. Eerst naar de verkeersinformatie. Wijnand Swaan. Het enige probleem in deze ochtendspits zat uh, ten noorden van Amsterdam. Op de A7 van Hoorn naar Zaandam stond een lange file... maar die is nu snel aan het oplossen. staat voor de Zaandijk nog twee kilometer. Wat te maken met een ongeluk op de A8 bij Oostzaan. staat nog wel file daar, staat uh, bij Oostzaan... Twee kilometer, de rechter rijstroken stil. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Aanslagen in Noorwegen hebben ook zijn weerslag hier in Nederland. Op opiniepagina's van kranten, op Twitter, maar ook tussen politici... wordt druk gediscussieerd over de rol die rechtse partijen hebben gespeeld... in het creëren van een klimaat waarin mensen als Anders Breivik kunnen ontsporen. De rechtsconservatieve denker Bart-Jan Spruit... noemt Wilders zelfs indirect verantwoordelijk voor het drama. Nederland is niet het enige land in Europa waar populistisch recht zeer succesvol is. Liggen de verantwoordelijkheden van rechtse politici, politici daar ook onder vuur? Gaan we vragen aan correspondent Ron Linker in Frankrijk. Ron, het land van Front National en Marine Le Pen. Ja, zo te horen gaat dat debat hier niet zo heftig uh, als in Nederland. Het heeft misschien ook wel te maken met het feit dat Wilders natuurlijk uitdrukkelijk genoemd wordt in het manifest van de Schutter. Maar ook hier wordt in kranten en tijdschriften met name gediscussieerd over wat de drijfveer zou kunnen zijn voor Breivik. om die onmenselijke daad te plegen. En er zijn de ogen van sommigen inderdaad gericht op het Front National dat weliswaar op vrijdag direct het bloedbad veroordeelde. En het was een schriftelijke verklaring van Front Nationaal waarin het uh, deze barbaarse daad staat dan veroordeeld, waarin het solidariteit uitspreekt met de Noorse bevolking. Dat was heel duidelijk, maar je ziet dat niet iedereen er zo over denkt. Een lagere functionaris van die partij die schreef een blog over het bloedbad van Noorwegen... ...waarin hij een aantal citaten van internet bij elkaar veegde. En dan stond er, Bijvik is een icoon, stond er de eerste verdediger van het Westen. Nou, dat ging het partijbestuur van het Front Nationaal te ver. Deze man is inmiddels op non-actief gesteld... En ja, volgend jaar zijn er verkiezingen in Frankrijk. Zou dit Marine Le Pen en een Front National schade kunnen opleveren? Op dit moment is dat nog heel moeilijk te zeggen. Die verkiezingen die zijn in het voorjaar van volgend jaar. Dus als er schade is, heeft ze nog genoeg tijd, denk ik, om die te herstellen. Maar je ziet wel dat progressieve politici nu al schrijven... dat het bloedbad in Noorwegen het Front nationaal in verlegenheid heeft gebracht. Of dat ook electorale schade inhoudt, moeten we afwachten. Eén ding is wel duidelijk hier in Frankrijk... maar dat was het eigenlijk al voor de Noorse aanslag. En dat is dat immigratie, de integratie van vreemdelingen... en hoe Frankrijk daarmee omgaat, dat wordt een belangrijk thema bij de verkiezingen. En in dat debat zal de naam Breivik zeker terugkomen. In België hebben we natuurlijk het Vlaams belang. Correspondent Joris van Pappel. Uh, Joris, hoe staat dat met, met dit debat in België? Wordt dat ook gevoerd? Ja, op de voorpagina is eigenlijk vooral aandacht voor Geert Wilders. Onder kop als rechtse populiste in Europa in het defensief. Foto van Wilders erbij. De, de, de discussie over de eigen partijen woedt binnen in de kranten. Dus, dus iets milder, iets matiger dan in, uh, uh, dan in Nederland. Uh, onder de, de, de kritiek groeit wel natuurlijk op Vlaams Belang, opvolger van de Vlaams Blok... al, al 25 jaar de anti-immigratiepartij van Vlaanderen. Eh, een partij die ook veelvuldig wordt genoemd in dat manifest van Anders Breivik. Eh, Breivik heeft zelfs dat manifest ook naar veel Vlamingen gestuurd. Ook gênant, een paar uur voor de aanslagen. Een parlementslid van Vlaams Belang kreeg een kopie in zijn mailbox. En ook veel leden van een, een extreemrechtse Vlaams-nationalistische... Nationalistische Studentenvereniging die aanleunt bij Vlaams Belang. Heel veel mensen daarvan die kregen ook een exemplaar van, bref ik persoonlijk toegestuurd. Nou, in dat manifest noemt hij Vlaams Belang en Filip de Winter gelijkgestemde zielen. En volgens hem is Vlaams Belang de enige partij die acceptabel is. Mm, wat is de reactie van het Vlaams Belang? Nou ja, die wijzen het af, natuurlijk. Uh, Hoegbeeld, Philip de Winter, die heeft de afgelopen dagen al heel veel interviews gegeven om zich openlijk te distancieren van Breivik. Het is een psychopaat, zegt hij. Zijn strijd is de mijne niet. Mijn enige wapen is het stempotlood. Uh, de kritiek van uh, veel columnisten noemt hij hier uh, toch vooral lijkenpikkerij. Lijkenpikkerij van linkse partijen. Al hebben politici nog niet echt gereageerd, want die zijn op vakantie hier naar die lange formatie uh, die ze hier uh, die hier nogal wat energie heeft opge, wat opgeslorpt. Um, wat wordt Vlaamse Belang dan verweten... Uh, met name dat de partij soms uh, hoe zeg je het, flirt met geweld. Niet te vergelijken natuurlijk met Anders, Anders Breivik. Maar begin dit jaar heeft Vlaams Belang nog uh, zakmesjes uitgedeeld. Bijvoorbeeld met daarbij de tekst Vlaams Belang vecht voor u. Uh, vijf jaar geleden werd er een tiener vermoord op het centraal station van Brussel. Uh, om zijn mp3-speler. Toen riep een partijideoloog van de partij. Die riep geef ons wapens. Nou ja, dat veroorzaakte toen al ophef en dat wordt nu nog aangehaald om te zeggen dat de Vlaamse Belang toch uh, af en toe wel oproept tot geweld. Uh, de Winter zegt, dat is allemaal niet te vergelijken. Vlaams Belang behoedt de maatschappij juist voor extremisten. Want we bieden een democratisch ventiel voor onvrede over islamisering. Dan, uh, dat is de stand van het debat in België. Joost van Poppel, dan naar Denemarken. Daar is de rechtspopulistische Volkspartij. Geeft trouwens ook net als in Nederland gedoogsteun aan de coalitie. Scandinavië-correspondent Dirk Evers. Uh, Dirk, hoe kijken ze tegen die Volkspartij aan nu in Denemarken? Vandaag is er een commentaar in de linksliberale krant Politieken en die opent met de stelling dat deze rechtspopulistische partijen niet medeverantwoordelijk zijn voor wat er in Noorwegen is gebeurd en dat ook hun harde toon die volgens sommigen het debat heeft verzuurd, het politieke debat, dat die harde toon moet kunnen, dat is allemaal niet het probleem. Maar zegt de krant Politieken, die linksliberale krant, het probleem is het wereldbeeld dat die rechtspopulisten ophangen alsof er een Burgeroorlog gaande is tussen het Westen en de moslimwereld. En alsof linkse politici nuttige idioten zijn die, uh, die meedoen aan, uh, aan de islamisering van uh, Europa. Dat wereldbeeld, dat is het probleem. Want uh, de haat van extreemrecht die we nu in... Uh, Oslo hebben gezien, die wortelt eigenlijk in diezelfde verwrongen voorstellingen die die rechtspopulistische partijen hebben. En nu moeten al die rechtspopulistische partijen maar eens de hand in eigen boezem steken en kijken of ze niet iets aan hun wereldbeeld moeten veranderen. Ja, ja en die rechtspopulistische partijen hebben natuurlijk voor mannen en voorvrouwen. Wilders krijgt in Nederland persoonlijk veel kritiek. Uh, de rechtsconservatieve denker Bart-Jan Spruit bijvoorbeeld... dus indirect verantwoordelijk voor het drama in Oslo. Hoe is dat um, in Denemarken? Richting die kritiek zich daar bijvoorbeeld ...op politiek leider van de Deense Volkspartij, die, uh, Pia Kjesgaard... Pia is zelf een heel uh, gewikste politica en die, die gooit ook uh, leden uit de partij die met, uh, met geweld uh, dus ook maar iets te maken zouden kunnen hebben. Dus die worden meteen uit de partij gegooid en uh, zij is eigenlijk niet zo aan het woord gekomen. Haar uh, Luitenant Søren Espersen zegt, de Deense Volkspartij heeft geen millimeter meer verantwoordelijkheid dan alle anderen. Wij distancieren ons van elk geweld, links en rechts. Voor ons is de Rote armee fractie net zo eh, erg als Al-Qaeda als deze anders eh, breiv ik. Enkel het woord mag wapen zijn en het woord mag scherp, mag scherp zijn, maar dus enkel het woord. Maar uh, het debat in Denemarken is de laatste dagen wel gevoerd rond een andere figuur van die Deense volkspartij namelijk uh, Moens Kammeren die is 75 net eigenlijk uit de partij getreden, was lang Europarlementslid. Die heeft net zijn memoires gepubliceerd en daarin vergelijkt hij de moslims in Denemarken met uh, Duitse bezettingstroepen waarbij hij erop heeft gewezen dat de gewone Duitse soldaten in Wereldoorlog 2, die waren in Denemarken nog heel keurig. En dat kun je niet zeggen van de moslims die vandaag in Denemarken zijn. En hij riep in zijn boek, in zijn memoires ook op tot strijd. Goed, Dirk Evers, onze Scandinavië-correspondent over Denemarken in dit geval en het politieke klimaat. Je hoorde ook uh, Joris van Poppel vanuit Brussel en Ron vanuit Parijs. We praten erover door met Jean Tilly, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Doet ook onderzoek naar extremisme en radicalisme. Meneer Tilly, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft ook mee zitten luisteren. Het ja. debat is ook dus, ook dus in die andere landen opgelaaid. Hoe vindt u dat uh, die partijen, die populistische uh, rechtse partijen, reageren? Nou ja, als ik naar Nederland kijk, dan reageer ze eigenlijk nauwelijks. Ik bedoel, het gaat uh, om voor één tweet en één halve pagina. En vanochtend kwam er een nieuwe tweet. Bij. Ja, Twee... Dat is 140 tekens bij. erbij. Ja, ja 140 dus, tekens <laughs> erbij. <laughs> uh, dus dat, dat is eigenlijk nauwelijks een reactie. En kijk, wat mij betreft, wat hier in beeld komt, uh, is het verschil tussen uh, radicalisme en extremisme. Um, de, heer, de PVV is een radicale anti islampartij uh, ze, ze zeggen, nou, je hebt de islam en je hebt de joods Joods-christelijke beschaving. En die staan lijnrecht tegenover elkaar en die zijn onverenigbaar. Uh, we hebben ook een eigen kring mensen die voor deze uh, toestand gezorgd hebben. Dat zijn namelijk de sociaaldemocraten. En de heer Breivik, die onderstreept dat gedachtegoed. Maar hij is extremist, want hij zegt, nou ja, ik ga geweld gebruiken... om dat uh, gedachtegoed uh, uit, te, uit te dragen. En dat is het cruciale verschil tussen... Uh, uh, de PVV die voor de parlementaire democratie kiest... en de heer Breivik die een extremist is. Ze delen hetzelfde gedachtegoed, alleen Breivik uh, gebruikt geweld... en de heer Wilders is een democraat. Ja, en dat is ook zijn eigen argument, hè? Uh, en daarmee distancieert hij zich ook van deze Breivik. Is dat genoeg wat u betreft? Nee, want het punt is dat hij... Heeft toegang tot het gedachtegoed. Als je de fora uh, van de extremist, als je de fora bekijkt, uh, uh, de Nederlandse fora, waar enkele mensen die zichzelf aanhanger noemen van de PVV. Uh, blijf ik ondersteunen, dan heb je dus in eigen kring, heb je uh, mensen die jouw gedachtegoed delen en ook geweld ondersteunen. En jij hebt, het is niet aan mij om aan de heer Wilders te zeggen nou, je moet dat doen, mm -hmm. maar je hebt toegang tot dat gedachtegoed. Wij, wij, wij, wij, wij doen hetzelfde met uh, moslimradicalisme of extremisme. We leggen een claim bij de moslimgemeenschap neer, we zeggen, uh, u heeft extremisten in uw uh, geloofsgemeenschap. Wij vinden dat u die mensen moet aanspreken, dat ja, u ja. die binnenboord moet houden. Ja, dus je vindt eigenlijk net als bijvoorbeeld Patjan Spruit, dat dat de retoriek van Wilders niet onschuldig is. Dat hij moet nadenken over de invloed die, die hij kan hebben. Hij heeft een radicale ideologie. En hij is een democraat. Want radicalisme kan in de democratie. Maar extremisme niet. Dus, um, en het groot, en dus het feit dat je hetzelfde radicale gedachtegoed hebt... betekent dat je dus ook die mensen die extremistisch zijn dan wel extremistische daden ondersteunen aan kunt spreken. En ik vind dat hij dat en dat vereist iets meer dan een tweet dat vereist ook iets meer dan een, uh, een persbericht van een halve pagina dat vereist dat hij actief naar die mensen toe gaat en dat hij zijn parlementaire democratische strategie uitlegt. Dat is wat hij dat is de claim die we op de moslimgemeenschap leggen en dat is eigenlijk de claim als, je dat, als, we, als we in termen van gelijkheid spreken die die dan ook op de PVV zou moeten uh, uh, uh, leggen dus hij moet Martin Bosma aan het werk zetten, die ook politicologisch. is... en uitleggen wat de parlementaire democratische strategie is... van de Partij voor de Vrijheid om hun denkbeelden uh, te realiseren. Maar dat is toch wel bekend? Zij willen dat met de politiek doen door de stembus, zoals de Wilders zelf zegt. Ja, maar dat, dat, dat is niet bekend in 140 tekens. Kijk, bedoel, hij zegt, we doen het met de stembus. Nou ja, hoe doe je dat dan? Uh, op welke manier uh, ben je dan democraat? Want kijk, hij nou, heeft Niet wel... op een gewelddadige manier, dat nee, heeft hij, hij duidelijk heeft... genoeg gezegd. Natuurlijk. Ja, maar hij heeft wel een aantal democratische, ongeschreven democratische taboes uh, overschreden. Uh, het debat in de democratie heeft eigenlijk drie ongeschreven taboes. Juridisch is het allemaal oké, okay, dat hebben we nu geleerd. Maar het debat in de democratie heeft drie taboes. Je mag niet oproepen tot geweld, dat doet hij niet. Je mag, je mag mensen niet uitsluiten, dat doet hij wel. Uh, je hebt mensen met een Nederlandse nationaliteit, waarvan hij zegt, nou, u geeft vrouwen geen hand, u moet het land uit. Of u deelt niet onze democratische normen en waarden, u moet het land uit. En het derde taboe wat hij overschreden heeft, is dat je de menselijke waardigheid moet respecteren. Je moet de mens als mens zien. En een woord als kop voor de tax. Dieren hebben een kop. Mensen hebben een hoofd. En daarmee heeft hij dus een democratisch taboe overschreden. En ik vind dat, dat hij dat maar... Althans, als burger van dit land zou ik graag willen dat hij dat uitlegt. En ook als burger van dit land zou ik graag willen dat hij de extremisten... Ja. In zijn partij, althans dus de mensen die zijn partij ondersteunen en die ook die daden in Noorwegen ondersteunen, dat hij, die, uh, gewoon, dat hij daarmee in debat gaat. Maar u vindt dus ook echt dat het niet alleen om de inhoud gaat, het gaat dus ook wel echt om de toon die hij aansluit. Het gaat om een uitleggen van de strategie. Dus hij zegt, ik ben democraat. hij is democraat. Hij, hij is mee van de zittende Kamerleden inmiddels. Dus hij kiest voor de uh, parlementaire democratie. Hij moet aan de mensen in zijn eigen achterban uitleggen wat dat inhoudt. Dat, dat, dat, dat is dezelfde claim die we ook aan de moslimgemeenschap leggen. Heel veel beleid in de moslimgemeenschap is daar ook op gebaseerd. Dat je zegt, nou, je hebt, we hebben organisaties die hebben toegang tot mensen die misschien extremist zouden kunnen worden. We willen dat die organisaties in gesprek gaan met die mensen. Nou, als je dat aan de, aan de, aan de moslimgemeenschap vraagt, dan kan je het ook aan de radicale anti-islampartij vragen om de potentiële extremisten die het radicale hm. gedachtegoed goed delen, om die uh, aan te spreken. En om naar een debat mee te gaan. En uit te leggen wat de parlementaire democratische weg is. Omdat democratie altijd beter is dan geweld. En daar is de heer Wilders het absoluut mee eens. Hoogleraar politicologie Jean Tilly, hartelijk dank. Geen dank. Goedemorgen. Het is zomer. Tijd voor ontspanning. Om er lekker op uit te trekken. Ja, heel leuk allemaal. Maar als belegger wilt u ook gewoon geld verdienen op de beurs.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 Radio 1, het NOS-journaal. Grote communicatiestoring in de regio Rotterdam, zo goed als voorbij. En burgemeester van Kandahar gedood bij aanslag. Het is 1 over half 9, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De grote communicatiestoring in Rotterdam en omgeving is voor een groot deel verholpen. Volgens KPN zijn de verbindingen hersteld. En ook de communicatiesystemen P2000 en C2000 lijken weer te functioneren. Vanochtend werkten onder meer de portofoons van de hulpdiensten niet goed. En de hulpdiensten gebruikten mobieltjes om contact met elkaar te houden. Maar KPN zei dat ook het telefoonverkeer last van de storing heeft. 112 was minder goed te bereiken. De vrijwillige posten van de brandweer en de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij in de regio zijn vanwege de storing bemand. Het vervoerbedrijf RET legde uit voorzorg de metro stil. Uh, Trams en bussen reden wel, maar niet volgens de dienstregeling. En de metro's die zijn nu weer aan het proefrijden. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam zegt niet bang te zijn geweest voor de veiligheid. Maar er is wel een maar. Ik neem niet uh, weg dat ik dit een ernstige zaak uh, vind als voorzitter van de veiligheidsregio. Dan uh, zal ik ook bij KPN uitgebreid om een reportage vragen om te weten wat er nou precies hier aan de orde is.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 De Noorse politie heeft explosieven tot ontploffing gebracht... op de boerderij van Anders Breivik. De explosieve opruimingsdienst vond het verstandiger om ze niet te verplaatsen... maar om ze ter plekke gecontroleerd te laten ontploffen. En ondertussen wordt op het eiland, waar vrijdag het bloedbad plaatsvond... druk gezocht nog naar vermisten, zegt de politie. We hebben ook een going bezoek in the fjord. En we will alles mogelijk possible. ...to find out if there is any more people missing. Ook heeft de politie de eerste namen vrijgegeven van mensen die zijn omgekomen bij de aanslagen. Elke dag om zes uur s'avonds maakt de politie meer namen van slachtoffers bekend. Every afternoon at six o'clock with the names of all the dead persons starting today with the first one. And we will continue the next days until we have given you the name of... In totaal zijn er 76 slachtoffers gevallen bij de schietpartij op het eiland en de bomaanslag in Oslo.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 Daarna houdt het lichtwisselvallige weer aan... met z'n dan zon en ook af en toe een bui. weer ah, verkeersinformatie. Het is relatief rustig op de weg. Er staan wel files op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... bij knopend Raasdorp, 2 kilometer. En de A58, Tilburg richting Breda. Tussen knopend sint Annabos en knopend Galder, 5 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Gokje waren...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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Grote communicatiestoring in Rotterdam is bijna opgelost, wordt gemeld. Langzaam aan worden de verbindingen hersteld. De RET is aan het proefrijden met metro's, lege stellen nog tot nu toe. Op station Kralingse Zoom is Mino Remmers onze verslaggever. Mino, ziet gij al iets komen? Ja, ik ben net eens dus eventjes naar de rails staan te kijken, langs de perrons, waar trouwens niemand op kan, want de toegangspoortjes zijn nog steeds afgesloten, steeds is er een omroepbericht. En een lichtkrant erboven, excuses voor het ongemak, uiteraard. Maar ik heb nog geen metrostel zien rijden. Die schijnen er wel te zijn leeg zonder mensen. Dus je kunt dan toch ook nog niet inchecken. Maar de Rotterdammer is een praktisch mens. Want u hebt toch iets geregeld, zag ik? Ik heb iets geregeld, meneer. Ja, en dat is? Ik uh, heb een taxi gebeld. Ik ga zo met een taxi naar het Oostplein toe. En u dacht, om de kosten te drukken ga ik eens even op zoek naar medereizigers. En die hebt u gevonden? Die heb ik uh, gevonden, ja. Een aantal mensen gaan mee. Dus ja, ik, die betalen uh... ook mee, natuurlijk. Die betalen wel mee, ja. Want ik ga er niet uh, uit mijn eigen opdoeken, natuurlijk. Nee. Uh, maar was het nog wel mogelijk om een taxi te nemen? Want ik neem aan, ook de taxicentrale heel druk. Het uh, was heel druk. Het, uh, de wachtrijding zou kunnen oplopen. Op tot 10 minuten, half uur. Ik moet even kijken wanneer die komt. Uh... Ja. En als het nou toch weer dadelijk gaat rijden, want er zijn proefritten... Ja, dan uh, moet ik hem even afbellen. Ik weet niet wat ik nou doen. Als het tussen nu en tien minuten te gaan rijden, dan, uh, ja, dan zal ik even af moeten bellen. Gaat u ook mee met deze meneer, met de taxi? Nee, nee ik uh, ga denk ik even mijn echtgenoot bellen. Die heeft... Dat kan ook, ja. Die zit, die zit hier op het kantoor. En uh, misschien heeft hij wel even tijd om mij naar de, het uh, Erasmus MC te brengen. Dat zal toch wel. Dat, ja, dat denk ik wel. Dus ik, ga het even proberen. ik kreeg net een smsje van mijn collega dat ze ook niet uh, op tijd kan komen, dus mijn vergadering gaat wie, sowieso niet door. Wie pakt er wel de taxi? U gaat u meedoen met meneer? Naar lichten aan net oh af. Ja, oh ja, toch nog kijken of het nog kan. Nou, goed, Er zijn ook panelbussen, er staat ook iemand die die informatie allemaal geeft. Um, ondertussen zijn er wel koffie en broodjes verkrijgbaar op het station. Lastig is het allemaal wel, maar schouderophalend aanvaardt de Rotterdammer het. Met in het achterhoofd wel de vraag of het slim is om ons met ons allen zo vast te leggen aan een elektronische keten. En zou je dan niet een betere backup moeten hebben? Maar ja, dat zijn allemaal vragen voor later. Eerst maar op zoek naar een taxi of een bus. Maar Myno Remmers in Rotterdam, want de metro rijdt nog niet. Gaat langzamerhand getest worden, maar voordat het weer op streek is... dan zijn we wel even verder. We houden u op de hoogte. In het vorige uur hoorden we Mark Robin Visser bij een geitenboer... die zichzelf opnieuw moest uitvinden door de q -cords. Nou, Dat heeft dan geen windeieren gelegd. Zo horen we in het tweede deel van de radioroute. De NOS-radioroute. Het Radio 1-journaal duikt in de gevolgen van de crisis. In de kansen en mogelijkheden van de bezuinigingen. Met deze week Mark-Robin Visser. 1200 geiten had Ron Grote nog, ruim een jaar geleden. Die zijn allemaal geruimd naar de q En ja, wat doe je dan? Dan ga je nadenken over wat er in de plaats moet komen in die stal. In die enorme stallen. En dat zijn kalveren geworden. En wat doe je dan vervolgens met die kalveren? Ja, dat gaan we nu horen van meneer Grote. Ja, goed. Uiteindelijk ga je proberen er een lekker stukje vlees van te maken. En toen zijn wij eigenlijk, omdat we ze kalder op stro hebben zitten, hebben wij het strokallersvlees genoemd. En toen zijn we eigenlijk begonnen met vleespakketjes te maken van 10 kilo. Die we dan eigenlijk zeg maar aan de particulier zeg maar verkopen. En uiteindelijk merkten we dat er gewoon een hele leuke vraag naar was. En toen uh, deed zich toevallig uh, een weekje of zeven geleden voor uh, dat er in het dorpje Ubersberg een winkel leeg lag. Dat was een slagerijwinkel waar eigenlijk alles in stond... Helemaal en... ingericht. Helemaal ingericht. We hebben alleen een beetje gerestyled, zeg maar, een beetje maar daar een tintje eraan gegeven. En toen zijn we eigenlijk begonnen. Dus wij verkopen alleen maar kalfsvlees. We maken ook boodschappenvlees. We maken ook warme gerechten. Maar het, ja, het gros wordt gemaakt van kalfsvlees. Ja, dan maak even de winkel open. Nou, Wat Wat dat is natuurlijk ook wel een lot uit de loterij. Een compleet ingerichte slagerswinkel. Ja, ja, dat is ook wel zo. Ik denk dat het ook wel, uh, ja, we zijn heel erg blij uh, met de oude eigenaar die dat voor ons uh, ja, hier in ieder geval uh, zo maakt dat wij dat in ieder geval kunnen uitproberen. En, uh, dat ja, en die oude wel. eigenaar die, die doet ook nog weer mee nu? Ja, die oude eigenaar doet eigenlijk aan de, achter de schermen zeg maar, mee het vlees ja. snijden en voorbereiden. We hebben wel kennis van het verkopen en het vermarkten, maar we hadden eigenlijk, eigenlijk geen kennis van echte onderdelen. En uiteindelijk uh, ja, doet hij dat ja. op de achterschermen. Ik moet zeggen, binnen de laatste vier of vijf weken heb ik al heel veel geleerd. Ja, want uh, de oude eigenaar woont gewoon nog, uh, nog boven, hè? U woont nog boven? Ja, wij wonen nog boven, ja. ja. Meneer Franken, ja. u heeft een tijd geleden deze winkel, uh, de zaak, gesloten? Ja, gezien mijn leeftijd, ja. Hoe lang was de winkel gesloten? Nou, hier? Uh, plus minus zes jaar, precies zes jaar, ja. En toen kwam meneer Grote en die ja. zei, ik heb kalveren. Ja... En ik zag het er zelf ook weer in, omdat natuurlijk na 50 jaar slager het hart natuurlijk nog altijd bij het slagersgebeuren ligt. Ja. U bent blij dat u ook weer iets met het slagers gaat. Ja. net. En ook voor mijn zoon. Hè. Ja. Kijk, die is 40 jaar en die wil ook nog wat, eh, eigenlijk wat activiteiten erbij doen. Uh, dus ja. het, het slagersmes snijdt eigenlijk ook voor u aan twee kanten? Ik doe het uit plezier, anders ja. had ik het niet meer gedaan. En u bent dus ook bezig met nieuwe recepten te bedenken, want het is alleen maar kalfsvlees ja. nu, hè? Ja, ja. ja de recepten uh. blijven in wezen hetzelfde, alleen de bereiding is ja. alleen van kalfsvlees. Ja. We maakten vroeger uh, gebakken pastij van varkens en rundvlees. En dat doen we nou uitsluitend van kalm vlees, ja. En lukt dat een beetje? Ja, dat lukt zeker. Ja? Het vlees blijft toch hetzelfde. Ja? En de gaatmolen die draait net hetzelfde, hè. Dus, ja. Wie had dat gedacht toen u ja. zes jaar geleden de winkel sloot? Ja. Ja. ja. Dat u nou weer gewoon met het schort aan. Eh... Ja, ja, maar mijn vrouw zei wel. Hij is er nou nog allemaal, We begin je nou nog allemaal mee? Ja, ja maar goed, het le huh? leven bepaal je niet altijd zelf, hè. Ja. En uh, ja, we zijn er tevreden mee. Ja, meneer Grote, ik vind dit wel een mooi uh, eindgoed-algoed goed verhaal eigenlijk. Ja, dat vinden wij ook. Uh, dat heel voor heel... een geitenboer in hart en nieren. Ja, we zijn heel erg tevreden en blij dat we die, die kans krijgen hier op, uh, op deze locatie uh, in uburg Busberg. Veel succes. Dank wel. Problemen ten goede kieren de radioroute was dat. Gemaakt door Mark Robin Visser. Over een kwartiertje om negen uur komen Somalische piraten voor een Nederlandse rechter. Kijken we zo even op vooruit. Eerst naar de AWB voor de verkeersinformatie Wijnland Zwaan. De weg ziet er goed uit. Er zijn maar twee uitzonderingen. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen loopt het vast voorknopend Raasdorp. Daar staat drie kilometer Fiedep. En de A58 Tilburg richting Eindhoven. Nog drie kilometer bij Ulvenhout na een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Maar zoals zei het al, in Rotterdam staan vijf Somalische piraten vandaag terecht. We gaan maar meteen eventjes naar onze verslaggever Robert Bas, want die is daarbij. Robert, waar draait het om in de rechtszaal vandaag? Nou, het gaat vandaag om vijf Somalische piraten... die in november vorig jaar zijn aangehouden door de Nederlandse marine. Deze piraten zouden betrokken zijn. Volgens mij hebben wij geen contact meer met Robert Bas. Lukt het nog om hem terug te krijgen, jongens? Volgens mij niet, hè? dat gaat lastig worden op dit moment. Uh, wij gaan door naar uh, Bart Kamphuis, die is uh, op de Polkrugelaan. Ja En Den Haag, uh, daar ligt die Polkrugelaan. die klopt zich te graag mee op de borst. Want het is uh, een laan gelegen in een van de eerste krachtwijken van Nederland, de Transvaalbuurt. De gemeente heeft er wel veel geld in gestoken om van de laan in een achterstandswijk... Een aantrekkelijke winkelstraat om te toveren. Met een grote etnische diversiteit. Verslaggever Barkamphuis is dus de hele week in die laan. En troffen twee kleine Hindoestaanse winkeltjes aan. Waar vader en dochter vlak naast elkaar op verschillende manieren hun handel drijven. Ja, hi. Ik ben uh, Ashley Evers. En uh, ik werk in de zaak van mijn zus. En ik ben uh, 21 jaar. Wil je vertellen wat hier allemaal op de toonbank ligt? Wat er nu ligt zijn rakis. Uh, 13 augustus, als het goed is. In ieder geval midden augustus uh, is het rakshabanden. En uh, dan is het de bedoeling dat uh, de meisjes hun uh, broers en even een bandje binden. En daar een cadeautje voor terugkrijgen. En boven de toonbank hangen hele fraaie. Wat zijn het? Kronen? Ja, uh, we noemen het mouwers. Uh, in Nederland uh, wordt er nog heel veel gebruikt voor de doelhaas, de bruiligom. Uh, in India zie je het niet meer. Uh, maar hier willen ze toch graag de traditie volgen. Dus het is echt alleen de bruidegom uh, die het draagt. Uh, het is best wel een behoorlijk hoge kroon. Ook behoorlijk zwaar. Met uh, slierten die omlaag uh, lopen van kralen. Uh, met versiering nog aan de onderkant zoals je hier ziet die uh, stenen balletjes. En dat vooral zodat het gezicht niet heel erg duidelijk te zien is. En wat is de functie daarvan? Ik weet, even kijken hoor. En zover ik weet heeft het doelhin dan ook de sluier over het gezicht. Dus ik weet wat het een beetje is en hoe het eruit ziet. Maar de religieuze kant, dat kan het mannetje hiernaast weer heel erg goed vertellen. En dat mannetje hiernaast, dat is? En dat is de vriend van mijn moeder. Oké, okay. dat is eigenlijk een soort stiefvader. Ja, een soort van, ja. ja. Zullen even naar hem toe lopen? Ja, is goed. Okay. Dit is het winkeltje naast jouw winkeltje, hè? Ja, klopt. Mmm, wat ruikt het hier lekker? Ja, dat zijn diverse soorten wierook wat je allemaal ruikt. Ashley, kun je zelf even de vraag stellen? Het verhaal achter de mouwers, waarom de uh, slierten omlaag lopen... en het gezicht van de uh, bruidegom niet uh, duidelijk zichtbaar is. Het is eigenlijk voor de sier is het Het is uh, ja, een oude traditie uit India. Want vroeger was het zo, die jongen die zag nooit die meid en die meid die zag die jongen niet. En dan gingen ze terug trouwen en waren ze gelukkig. En nu wonen ze samen, na trouwen, na twee maanden hebben ze gescheiding. Ja, ja dat gebeurt niet. Ja. Dat het nu te zichtbaar is. Kunt u nog meer vertellen over wat de attributen zijn bij de verschillende religieuze tradities die u hier verkoopt? Nou, we hebben de pato's. Dat zijn ook bij de voedoe, bij de Surinaamse mensen gebruiken die dinges. Ja. Weet je? En heb je soort, alle soorten korrelwier ook, om huizen schoon te maken. Schoon te maken van kwade geesten? Ja, van geesten en zo. Heb je loban, heb je en bepaalde bladeren om te wassen. Weet je? Ja. We hebben ook heel veel eh, seksproducten, dobrodooba en zo. Dat is zeg maar de Surinaamse seks. Ja, ja. ja, een soort. is een drank met dobrodooba erin, mais erin en een hoop dinges. Kruidenbasis. Uh, het is een Sunaamse inheemse seksproduct. Wordt veel gebruikt. Komt u daarvoor? Nee, ik zoek naar de andere, dat andere spullen, die tabletten, Hoe heet het? Hè? Oh die vrouwenfiagrijnsen. Ja. ja, die hebben we ook. En deze afdeling is allemaal olie. Meer dan. We gaan nu een klein keukentje in, aan de zijkant van de winkel. Dit zijn allemaal olie wat in Surinaamse gemeenschap wordt gebruikt. Dit zijn echt tientallen potten. Ja. Met een cijfer en een lettercode erop? Ja. Het zijn is het jasmijnolie, adamolie, menslok, gelukolie, jinx removing, Cleopatra. Dit gaan ze bij de Winti-mannen, weet je? het zijn naam ze mannen En als die geest op hem komt, dan gaat hij zeggen wat voor soort olie nodig heeft voor jouw werk. Ja. En dan komen ze kopen. Ja. Maakt u die zelf? Nee, nee, het komt uit India. Ja. Allemaal uit India. Ja. Het wordt daar alleen gemaakt. Mm -hmm. U heeft nog een paar klanten. Misschien moet u die even. Mag ik vragen uh, waarvoor u hier bent gekomen? Ja, ja, rode poeder. Gewoon oplossen in water. En dan een uh, offer. En, ja. dan, en dan in een bakje, waar bloemen of zo bloempot of zo schenken. Dat okay. is het. En wat gebeurt er dan als je dat gedaan hebt? Je, je krijgt zegen. Je bidt gewoon tot God. dat God. Ja. ja, je bidt. Het is rustgeven. Is rustgeven. Oh, ja. uh, men moet bidden voor energie opwekken. En daarin moet je geloven, rust hebben. Dan heb je geen ziekte en zo. Maar als je te veel zorgen gaat maken, stress, komt alle ziekte. Okay. Zo, dus wij komen ook op en dan, zo. Nee, nee, alleen de stem. Oh, oh gelukkig, ja. Zo, ja. ja. oh, ja, so, uh... succes verder, hè? Ja, oké. Okay. Okay. Ja. ja. nou, oké. Okay. Dag, ja. meneer. Dag, mevrouw. Uh... Oké, okay. dan ga ik weer even naar uw dochter, als u de het goed vindt. Goed. Ja, ja oké. Oké, okay. het beste. Ja, bedankt. Zo. We gaan weer naar het winkeltje van de dochter. Naast het winkeltje van de vader. kijk of Ashley er nog is. Zeg, Ashley, al die potjes en alles wat daarin zit... Hè? al die honderden verschillende dingetjes... die weer verschillende geesten oproepen en verschillende werkingen hebben... die je hiernaast in de winkel van je vader kunt kopen. Geloof jij daar eigenlijk in? Nee, ik ben uh, geen bijgelovig type. Ik geloof dat wat er moet gebeuren, gebeurt er gewoon. En als het moet gebeuren, kan je het niet tegenhouden. Het is mooi als je erin gelooft, maar ik ben daar heel vrij in. Ik, ben, ja, ik geloof daar echt niet in. Het is eigenlijk een beetje van... ja. De muziek die ik daar hoor is uh, hindoestaans uh, traditioneel. En hier staat Radio 538 in de winkel aan. Ja, Funix staat inderdaad aan. Of Funix, sorry. Phoenix, ja. <laughs> uh, dat hebben we sinds kort gedaan. Omdat, uh, kijk, we hebben wel uh, de religieuze beelden hier staan. Nou, we hebben sinds twee maanden geleden bij altijd ook dat soort muziek gedraaid. Maar uh, wij vonden het toch een beter idee om wat modernere muziek te gaan draaien. En dat merken we ook omdat we heel veel jongeren en toch uh, heel veel uh, andere volken ook binnenkrijgen. En die vinden dat toch prettig. Maar dan alleen dat Hindoestaanse uh, geloofsmuziek. Is dat wat er plaatsvindt tussen jou en je vader. in die twee winkeltjes vlak naast elkaar. is dat eigenlijk ook niet een beetje symbolisch voor de hele wijk hier? op wat voor manier bedoel je precies? Dat de jongeren minder aan het traditionele hangen... maar het toch nog wel bij zich dragen? Jazeker. De jongeren zijn meer... je hebt ze er wel tussen die echt traditioneel zijn. Dat Vooral vanwege de ouders en de oma en opa's. Dat ze het echt hebben meegekregen. Maar toch merk ik ook dat een hele hoop het niet meekrijgen. Uh, ik heb heel vaak meisjes in de winkel... Uh, die dan bijvoorbeeld een beeldje komen kopen als cadeau. Maar dan weten ze bij God niet wie wie is en uh, wat het betekent... Uh, Heel vaak kunnen ze ook überhaupt geen Hindoestaans praten. En qua sieraden, ja, dat blijft toch wel een beetje... omdat ze, ze willen er mooi uit blijven zien. Dus dat met de sieraden, dat blijf je houden. Dus, maar qua religieus gezien is het de laatste tijd wel heel erg minder... wat betreft met de jongeren. Je vertelt het nu allemaal uh, hangend aan de toonbank in je winkel. En boven die toonbank hangen die kronen die je vader ja. met de hand heeft gemaakt. Bedoeld voor de bruidegom op een Hindoestaanse bruiloft. Gaat jouw vriend ooit zo'n kroon dragen? Ik ga niets uh, trouwen. Oh? Ik ben een type die uh, uh, ja, het nut er niet van inziet. Laten we het maar zo zeggen. We wonen samen en dat vinden we al goed genoeg. We zijn gelukkig zo. Dus. En tegenwoordig gaan huwelijken snel kapot. Dus een beetje zonde om het kapot te maken dan, hè? <laughs> Winkelier Ashley Evers was dat in de derde aflevering in onze serie over de Haagse Paul Krugerlaan. U kunt haar en haar vader trouwens ook zien bij een weblog van Bart Kamphuis op onze website nos.nl. Morgen deel 4, dan kunt u horen hoe de Hindoestaanse bruidsboutieken een belangrijke rol spelen bij het oppimpen van de laan. We gaan nog eventjes terug naar onze verslaggever Robert Bas... Eh, bij de rechtbank van Rotterdam. Want daar staan vijf Somalische piraten vandaag terecht. En eh, onze verslaggever is daarbij. Robert, maar even terug naar eh, de vraag die we je net stelden... toen we eh, het contact verloren. Waar draait het precies om in de rechtszaal vandaag? Nou, Het gaat om vijf Somalische piraten... die vorig jaar in november door de Nederlandse marine zijn opgepakt. Ze waren betrokken bij de kaping van een Zuid-Afrikaans jacht... en de gijzeling van drie van een van die opvarenden is vrijgekomen en twee opvarenden zijn nog steeds vermist, die zijn nog steeds gegijzeld. En inmiddels hebben de compagnons van deze piraten hier terecht staan 7 miljoen euro losgeld gevraagd voor die mensen. En nu staan ze dus in Nederland terecht. Dat is opmerkelijk Robert, want de meeste landen willen daar niet aan hè, om tot een veroordeling van deze piraten te komen. Nee, het is echt een proces tegen heug en meug. Nederland heeft er alles aan gedaan om uh, zuid afrikaanse ver te krijgen... dat die de berichting van deze piraten op zich zouden nemen. Want ja, het ging om zuid afrikaanse jacht. Het ging om inwoners van Zuid-Afrika. Uh, wat moet Nederland ermee? Ja, Nederland heeft gewoon de pech... Dat uh, Nederland is daar met een missie bezig tegen die piraten. Heeft die piraten opgepakt. Ja, en de, het alternatief was in Zuid-Afrika mee te werken om ze los te laten, weer vrij te laten. En dat vond de Nederlandse justitie toch te erg. Er moest toch een voorbeeld gesteld worden. En het kan toch niet zo zijn dat dit soort mannen dan zeg maar de dans ontspringen. En het is dus echt heel duidelijk een proces tegen heugenmeug. Hoge kosten voor de Nederlandse staat. Ja, terwijl er geen Nederlandse betrokkenheid is, zeg maar. Geen Nederlandse slachtoffers, geen Nederlands schip. Nee, en de piraterij in de Golf van Ader wordt scherp in de gaten gehouden, juist door de internationale gemeenschap. Hè. Dat is een, een collectieve inspanning. Gaat er van dit proces, denk je, een voorbeeldfunctie uit? Ja, dat is natuurlijk wel de bedoeling. En dat was natuurlijk ook de reden dat ze besloten hebben om toch deze mensen maar te vervolgen. Was het was natuurlijk raar geweest dat je een aantal piraten oppakt die mensen gijzelen, die mensen ontvoeren en een schip kapen. En dat je dan zegt ja, niemand wil ze vervolgen, we laten ze meer vrijgaan. Dan zou het natuurlijk een totaal verkeerd beeld ontstaan bij die piraten die al actief zijn. Maar ja, het, het is wel raar dat deze piraten hier terecht staan. En het, je merkt dat aan alles het openbaar ministerie van ja, ze vinden deze mannen moeten veroordeeld worden. Maar waarom in godsnaam in Nederland? Tja. Nou, we gaan het vandaag horen, Robert Bob. In Rotterdam. Dankjewel. Gaan we nog even snel door naar Kinderdijk. Want tussen die wereldberoemde molenstaar staat er eentje. Molen nummer 5, al jaren scheef. En vandaag wordt hij rechtop gezet. Verslaggever John Saarbach ziet dat gebeuren? John, trekken ze er al aan. Ja. Ja, dat gebeurt al. Maar het gaat heel rustig hoor. Het is een oud beestje. Hij stamt uit 1738, deze molen. Het gaat dus met hydraulisch systeem. Ze hebben de beton, het hele grote betonblok ondergestort de afgelopen weken. Daar een hydraulisch systeem onder gebracht. En dat gaat 5 centimeter per keer gaat dat omhoog. En elk half uur wordt hij dan 5 centimeter omhoog gebracht. Wordt weer alles gecontroleerd. Wordt weer alles in stelling gebracht. En dan weer 5 centimeter omhoog. In totaliteit moet hij 60 centimeter omhoog gebracht worden. Gisteren is dat al 20. Centimeter. Dat is goed gegaan. Vandaag doen ze de resterende 40 centimeter. En dat gaat een tijdje duren. Dat gaat heel rustig, rustig aan. Terwijl hier ondertussen ook een helikopter overkomt. Dat heeft waarschijnlijk niets met de molens te maken. Oké, okay, maar je zegt dat, dat dat moet gebeuren. Wat is de reden dat die molen rechtop opgezet wordt? Want hij ja, staat toch al jaren scheef? Hoort misschien ook wel een beetje bij het beeld van de kinderdek? Hij, uh, dat, al die molens hier die, staan, uh, die stonden scheef, die hebben ze allemaal een beetje rechtop uh, gezet. Dit is de laatste die ze rechtop zetten. Daar was geen geld meer voor. Daar hebben ze nu toch een potje voor gevonden. De reden dat ze scheef staan is omdat hier veengrond is. En daar heeft de bouwer toen in 1738 geen rekening mee gehouden. Dus die gingen al vanaf de bouw gingen ze scheef staan. En uh, ja, dat, dat hebben ze dus, want dat was dusdanig slecht op dit moment... dat de molen wel eens in gevaar zou kunnen komen. Dus dat moesten ze rechtop gaan zetten. Want anders zouden de molen kunnen gaan scheuren. En dan zou er een deel van dit werf... Uh, Werelderfgoeddeel wel eens uh, uh, uh, ja, gesloopt kunnen moeten we gaan worden. John, sta jij nou tussen de Japanners en Chinezen die staan te fotograferen of niet? Nee, het is, hier, het is vroeg denk ik voor ze. Het oh. is nog erg rustig. Ik heb een paar kijkers, zie ik. Wat, wat, wat oudere mensen die wel wat foto's maken. Maar vooral veel bekijks van, van wat media die staan te kijken. En van wat bouwtoezichthouders om te zorgen dat het allemaal goed was, gaat. En dat is het een beetje nog erg rustig hier. Hou hem goed in de gaten. Molen nummer 5 wordt rechtgezet vandaag. En dan staan ze allemaal weer loodrecht omhoog. En zo dadelijk hopen wij voor u het laatste nieuws van de RET te vernemen over de grote communicatiestoring in Rotterdam. Die zou goed deels voorbij zijn. En de vraag is, rijden de metro alweer? Vrijdagavond in brons met boeken. Mijn vader heeft mij opgericht. Moeder deed daar aan mee. En straks het hemels vergezicht. Hoe zee, hoe zee, hoe zee. Een eerbetoon aan de op 26 juni jongsleden overleden schrijver, Heren Herisma. Het was even stil. En ineens, daar was het. Een bulderend gelach. Uitgever Wim Hazeu, Herisma-kenner Rutger Cornets de Groot. En Heren Herisma junior... herdenken een van de belangrijkste naoorlogse schrijvers uit de Nederlandse literatuur. Vrijdagavond in brand met boeken tussen 7 en 8. Radio 1.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 Kafina uit Oeganda leeft dankzij een goedkoop nagemaakt HIV medicijn uit India. De EU staat onder druk van de farmaceutische industrie. Die wil dat India kostbare patenten niet langer breekt. Wat betekent dit voor Kafina en vele anderen? Levy vanavond 10 voor half 10 Avro Nederland 2. Dit is Radio 1.